Waterschap Rivierenland zorgt bij de lek en de benedenmerwede voor permanente dijkbewaking. De vakbonden in Nigeria hebben landelijke stakingen en grote demonstraties aangekondigd. Zij eisen dat er weer subsidie op brandstof wordt betaald. Die werd afgelopen weekend afgeschaft omdat de regering wil bezuinigen. Veel Nigerianen zijn woedend over het verdwijnen van de subsidie. De brandstofprijzen zijn in een paar dagen tijd meer dan verdubbeld.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 Ja, welkom bij het uh, tweede uur van Casaluna. Niet alleen uh, Mieke van der Weij zit hier, Albert-Jan Kruiter zit hier ook... en Elke Blokker. Het eerste uur uh, heb ik met hen uh, gepraat, gesproken. Uh, Zij hebben een uh, pleidooi, uh, hebben ze het licht doen zien... Een pleidooi voor publieke waarden. Want zeggen ze, we zijn individueel wel gelukkig. Maar als het de publieke zaak uh, betreft... Dan, uh, dan is er eigenlijk ontzettend veel uh, mis in, uh, in Nederland. De een komt meer uit de praktijk. De ander meer van de theorie. Ja, ik zei net, van de, de, is wel, jullie zijn wel heel erg geïnteresseerd... in de, in de onderkant van de samenleving. Eelke, hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, a dat je daar uh, dat is een hele wondere wereld. Dat is echt uh, heel interessant om te zien wat daar, uh, wat daar gebeurt. En wij denken, wij zijn er ook echt oprecht van overtuigd op het moment dat we die publieke zaak willen verbeteren, dan moet je daar op die plekken zoeken waar de zwarte zwanen van beleid uh, ontstaan. En die zwarte zwanen, die, die zitten daar waar de overheid zeg maar in 14 fout uh, uh, naar binnen komt. Uh, of naar binnen wil. Ja, kun je ze een voorbeeld noemen van zo'n situatie waar die overheid veertien fout naar binnen wil? Nou, bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij multiproblem uh, gezinnen, ze noemen ze dat mensen die heel veel problemen tegelijkertijd hebben. Uh, daar zie je soms dat er, uh, we hebben één keer geteld dat er rondom één persoon 42 verschillende maatschappelijke organisaties. Uh, mee bezig waren. Dat kan ik bijna niet geloven. Nee, ja, maar het is echt... Uh, <laughs> 24... ja, God, Morgen sturen we de, de excel sheet op. Ja, 42 verschillende organisaties... waar deze meneer mee, mee te maken heeft gehad. Maar hoe kan dat nou? Ja, dat weten die organisaties zelf dus ook niet. En vaak weten ze dus ook niet van elkaar... dat ze daar over de vloer komen. En die persoon... die, ja, die vond eigenlijk alles... Uh, uh, uh, wel, wel prima. En die snapte er eigenlijk ook helemaal geen... Uh, uh, geen s'nars meer van. Dus te, daar denken wij um, in ieder geval heel veel te kunnen leren... om nou ja, die antwoorden die, waar we naar op zoek zijn... om die, uh, uh, ja, die te, kunnen, uh, te kunnen formuleren eigenlijk. Ja. Ja, en daar hebben oplossingen ja. vaak oh, ook het meeste uh, meest effect. Dus <tus> Ik ben op dit moment uh, bezig met het volgen van die gezinnen... en de hulp daaraan in uh, onder andere Hengelo, maar ook in Den Haag. En dan zie je dus uh, dat daar hele snelle stappen uh, gemaakt kunnen worden... door gewoon te zeggen... Nou, we gaan beter overleggen, maar ook we gaan met één iemand naar binnen. Iedereen eruit en dan gaan we met één iemand oplossingen voor dat gezin verzinnen. Die gaat ook de regie voeren over al die instellingen die, indien nodig, weer naar binnen halen. En, um, dus je kan daar heel goed een hele snelle oplossingen verzinnen. Maar daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat die verzorgingsstaat er in ieder geval moet zijn... voor de mensen die die zorg het hardste nodig hebben. En die vind je dus... Uh, uh, uh, in de WMO, in de AWBZ, uh, in de opvang, op straat, uh, zwerfjongeren, uh, noem het maar op. En als die verzorgingsstaat uh, daar niet voor zorgt, dan is hij eigenlijk ook geen knip voor de neus waard. Ja, uh, je, hebt, je hebt verschillende mensen die getwitterd hebben. Eentje die zegt... Gesubsidieerde wetenschappers? Vraagtekentje met te veel tijd over politieke waarden op de stoel van politici. Schoenmaker blijft bij je leest. Zijn jullie gesubsidieerde wetenschappers? Nou, ten eerste, tussen <laughs> 12 en 2 s'nachts hebben we altijd te veel tijd. <laughs> uh, nee, we zijn niet gesubsidieerd. En we zijn ook niet echt uh, wetenschappers. Het is trouwens dat mensen dat dan denken, hè? Ja, dat denken ze, dat horen we heel vaak. Ja. Maar uh, we bedruipen onszelf. Uh, we hebben ook geen subsidie. En wanneer uh, wordt jullie hulp ingeroepen? Uh, nou, bijvoorbeeld voor uh, uh, onderzoek en oplossingen naar die onderkant van de samenleving. En um, uh, we vinden het ook belangrijk om onszelf te bedruipen, want dat, dat houdt ons scherp. En, um, en ons financieringsmodel dat zit uh, zo in elkaar dat we deels geld verdienen om ons, uh, uh, uh, uh, nou, om, om ons brood te kopen. En uh, voor het merendeel van onze tijd doen we zelfstandig uh, onderzoek. Mm -hmm. En dan verdienen we. Uh, verder niets mee. Ik heb zelf ook mijn eigen uh, promotieonderzoek uh, volledig zelf gefinancierd, zonder subsidie. Uh, de universiteit waar ik promoveerde heeft daar wel heel veel geld voor gekregen, maar ik niet. Elke um, gaat het op dezelfde manier doen. Dus, um, ja, ons model is echt uh, geld verdienen om te kunnen leven en voor het merendeel van onze tijd uh, zelfstandig autonoom onderzoek doen. En dat betekent inderdaad ook dat we daarvoor niet aan de subsidielijband lopen. Dus dat is een misvatting. Ja, dat is een misvatting. Goed, uh, als u trouwens een... Uh, een probleem heeft dat u voor zou willen leggen aan mijn gasten, dan kan dat. Er zijn al veel mensen die gebeld hebben, maar het nummer is 0800-1121. U kunt ook een e-mailtje sturen naar kazaluna.ncv.nl of uh, twitteren. Met wie kan ik praten? En met Wim. Ik kan praten met Wim. Dag Wim. Goedendag, met uh, Wim spreek je inderdaad. Dag, nou, vertel uh, Wat fijn dat ik even uh, inderdaad in de uitzending ja. kon komen. Ik merk. Zet ik u de telefoon maar even. Op. Ja, oké okay, Wim. Ja, ik, ik mocht uh, de heren een vraag uh, voorleggen, inderdaad. Ja. En uh, het, het, het, ik zal inderdaad het, het proberen zo kort en bondig te vertellen. Uh, ja. Zodat er inderdaad zoveel mogelijk mensen maar aan het woord kunnen komen. Ik ben zelf een uh, la jongen en uh, door de gemeente uitgeschreven geraakt. Uh, mijn laatste zit in de gemeente. En, uh, en daardoor uh, ben ik op status woonachtig in het buitenland beland. Dus dat houdt in code 0 in het gemeentelijke basisadministratie. Nu eist uh, het UWV sinds kort dat wij uh, als Waarjongens ons inschrijven uh, bij een GBA, gemeentelijke basisadministratie. Nou als ik een vast adres had was dat niet zo moeilijk. Want dan had ik me via een huurcontract bij de, de gemeente waar ik zit uh, me kunnen inschrijven. Nou geniet ik echter een woonvorm die uh, uh, niet door de gemeente geaccepteerd wordt. Dat is anti-kraak. Uh, hm. Daarmee heb je geen contract. Dan kan je je niet inschrijven bij, uh, bij een gemeente nog steeds. Nu, uh, een andere optie wordt me geboden via het hebben van een postadres. En het postadres dat zou, uh, zou ik moeten aandragen uh, uh, bij een gemeente. En er zou een familielid of een instantie kunnen zijn. Uh, dus, nou, de, heb ik nu de vraag, geprobeerd. ja. Mag ik nu de vraag? Ja, ik had geprobeerd inderdaad vandaag me in te schrijven bij de gemeente... waar, mijn, waar degene, iemand van mijn familie uh, zogezegd uh, haar, postadres, of haar adres uh -huh. heeft. En ik heb me geprobeerd in te schrijven, uh, echter... op het moment dat ik die overheidspost zogezegd uh, ga ontvangen bij haar... Dan, uh, uh, uh, dan, dan komt er natuurlijk een heleboel oude post over me heen. Nog, uh, en de vraag was inderdaad... Uh, yes. hoe kom ik van woonachtig uh, in het buitenland, code nul... Uh, überhaupt als da dakloze waarjonger, uh, ingeschreven bij een gemeente. En liefst mijn oud laatst uh, woonachtige gemeente. Nou, dat is een vraag ja, hoe... voor Elke. Ja, uh, Wim, ik heb dat ook wel eens vaker met... Uh, met een aantal uh, uh, mensen die bij mij in de daklozenopvang uh, kwamen aan de hand gehad. En wat wij meestal deden was inderdaad deze mensen uh, die bij vrienden of familie konden verblijven. Uh, die probeerden wij, maar dat was een particulier ge gefinancierde uh, daklozenopvang. Die, die, die schreef wij in op ons eigen postadres van die daklozenopvang. Waardoor alle post bij ons en eigenlijk bij de gemeente uh, binnenkwam. Uh, en daardoor ook... Uh, de familie en vrienden waar je, uh, uh, waar je dan feitelijk bij woont... geen last krijgen van misschien wel oude schulden... of dat soort dingen waar je, uh, waar je nog mee, uh, mee kampt. Dus dat zou misschien een, uh, een oplossing zijn... los van dat je uh, misschien niet dat, dat stigma van, uh, van daklozen op je zou willen, uh, op je zou willen vestigen. Als kraker ja. Ja, als kraker ja, precies. Maar dat... Nou ja, dat gevoel zou je misschien een beetje kunnen hebben. Maar dat is misschien de, de eerste, uh, meest pragmatische oplossing. Is dat je probeert in, uh, in de gemeente. Of in de centrumgemeente. De grote gemeente in de, in de regio, zeg maar. Van waar je nu, uh, waar je nu woont. Mm -hmm. Om daar uh, te kijken of ze jou op hun postadres willen, uh, willen inschrijven. Het, het is echt een. Een duivelse. Uh, duivelse klus. Maar. Uh, want ze zullen er niet om staan, uh, om staan te springen. Maar uh, het drammen helpt. Uh, helpt, dat weet ik waar uit te vangen. Wat gaat uit de de mij dan over een postje naar overhevelen? Want ze zeggen van, je bent dan uh, uh, uh, nu nog waar jongen, straks uh, huh? aanspraak, je komt bij een gemeente weer terecht, ja. maar als ik woonachtig ben in het buitenland, naar welke gemeente zullen ze me dan in de toekomst gaan verwijzen? Is dat mijn laatste woonachtige gemeente? Ja, waarschijnlijk is dat inderdaad de, de gemeente waar je als laatste stond ingeschreven voordat je werd uitgeschreven met onbekende bestemming vertrokken of zo zoiets uh, uh, Die, uh, termen gebruiken ze daarvoor. Ook nog... Dat de gemeente je uitschrijft tot het moment dat. Uh, uh, dat je niet meer. Uh, uh, geen gehoor geeft. Maar in feite heeft de gemeente me daarmee. in, uh, in een. Uh, uh, in, uh, een, wettelijke, uh, een onwettige positie geplaatst. Want ik, ik moet me voor de wet inschrijven. Dus ze hebben op eigen initiatief me uitgeschreven. Wanneer is dat ik gebeurd? Eh. Ik denk dat dat een, een half jaar geleden, of, of een jaar, ik ben door de rechter uit mijn huis gezet en sindsdien okay. woon ik ook niet meer in dat huis. En naar dat adres heeft de gemeente uh, mijn post gestuurd, uh, waarin waarschijnlijk heeft gestaan, wilt u zich uitschrijven. Ik heb daar nooit ja. op gereageerd, dus ze hebben uit eigen initiatief mij uitgeschreven en daarmee mij eigenlijk in een onwettige positie geplaatst. Ja, want klopt. ik was ja. niet op de hoogte van dat ik daar überhaupt uh, bij een gemeente, want ik waande me als dakloze in die zin. Ja. Ja, wat ze doen is, dan gaan ze onderzoek doen naar of je feitelijk nog op dat adres aanwezig bent. En op het moment dat je dan niet reageert, dan gaan ze ervan uit dat je niet op dat adres aanwezig bent. En dan uh, uh, word je uitgeschreven met onbekende bestemming vertrokken. Ja, en, in het buitenland. Precies, de, ja. De, ja, de, ja God, ik, een hele vreemde uh, term. Ja, en ja. ja, je bent er nog wel, hè? Ja, ja, wat ja. Dus ik zit ook, spook Nederlander inderdaad. Dus ja. ze proberen er wat aan te doen nu. Maar ik moet maar zien uh, bij welke gemeente ik terechtkom inderdaad. En dat, dat is zo raar inderdaad. Want nu ik bij mijn laatst zittende gemeente was, dat was, uh, van, vanavond tot vanmiddag uh, ja. was ik te even. Om dat te regelen. Toen hebben ze me weer doorverwezen naar de gemeente waar mijn postadres is. Dus toen verzeik ik ook tegen die mevrouw, nou, ik, ik kan dus nu blijkbaar in elke gemeente in Nederland waar ik een postadres kan uh, krijgen. Dat is, dan op dit moment, dat is dan de gemeente waar ik me moet inschrijven. Zijn. En je, je ontvangt nog een wajonguitkering? Jazeker. Ja. Van welke? Van de UFV krijg je die ja, ja. En dat, ja, ja. Maar dat is op zich is dat is al. Dat, je hebt één geluk. In ieder geval om je een beetje op te beuren nog. Je hebt een uitkering. Dat is wel uh, iets waarmee je in feite in heel Nederland bij iedere gemeente... op ieder postadres zou kunnen, uh, kunnen inschrijven. Oké, okay, dus ik zou gewoon een gemeente kunnen uitkiezen nu waar het sociaal goed geregeld is en daar geniet ik dan mijn posten. Dus. Uh, bij wijze van spreken, maar ik zou proberen bij de gemeente waar je als laatste stond ingeschreven, daar heb je de meeste kans denk ik. En misschien wel inderdaad via een dakloze opvang en uh, daar, uh, uh, nou ja, daar je situatie uitleggen. En hopelijk uh, is die dakloze er ook voor jou, want dat zouden ze wel moeten zijn. En een GBA, hè, die, ja. dat is een open open. Wim, hou je het overzicht. kort, want er zijn nog meer mensen. Ja, ja. ja de laatste vraag dan ja. inderdaad, dat GBA. Hè, daarmee is natuurlijk inderdaad wat je zegt, uh, de, de, de, de persoon of de, de postadres die ik nu aanlever, die is verplicht mij de, de overheidspost door te geven. Mm -hmm. Maar echter een, een, een, een, een is dat uh, door de koning getekend, is overheidspost, niet waar? Ja, klopt. Ja, je krijgt alle deurwaardes en hele handel krijg je achter je aan. En het, het beste is om dan. Meteen te kijken of je op een of andere manier in, in, in, in, in, in een soort van schuldhulptraject uh, uh, terecht kunt, uh, mm -hmm. kunt komen. Mm. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Heel erg bedankt ja? uh, voor jullie aanhoren en ook uh, vragen. Ik ga er proberen verder, uh, verder mee te doen. Hey, heel veel succes, succes Wim. Zet hem op, dan. Ja, leuk, bedankt. Ja, oké. Okay. Hoi. Ja, jullie zijn echt uh, bet betrokken, hè? Tenminste, dat ervaar ik wel zo. B meteen ook bij, bij, bij Wim, die jullie verder niet kennen. Waar, waar, komt, waar komt dat vandaan? Die betrokkenheid bij mensen die onderaan de samenleving bungelen. Dit is pure waanzin wat je nu hoort. Hè? Dus Er zijn dus gemeenten die mensen stateloos maken. Ja. Hè? Dus die, wordt, die jongen wordt uitgeschreven. En die kan zich nergens meer inschrijven... omdat hij gebruik maakt van sociale zekerheid. Ja. En straks wordt die waajong wordt overgeheveld ja. weer naar de gemeente. Dus er is gemeen, geen gemeente ja. die hem wil hebben... omdat ja. zij geld moeten betalen voor hem. Dus... Dit gebeurt ook met die daklozen, wat Elke vertelde, met stedelijke kompas. Er worden in dit land worden mensen stateloos gemaakt. En ja, dat is wel iets waar je uh, nou ja, ja, gepassioneerd je... van kan worden of uh, boos. Zou je nou ja, nee, ik merk, want je, jij weet ook meteen precies waar hij het over heeft. Ja, ik heb het je ermee Je kan ja, het meteen, kan ik het mee meteen helemaal plaatsen. Nee, maar ik, ik, ik vroeg dus waar het vandaan kwam, die, die, die betrokkenheid... Ik heb werkelijk geen flauw Een persoonlijke, benul. persoonlijke vraag is dit. Ja, ja ik heb geen flauw benul waar dit vandaan komt. Kom je komt, zelf maar... uit een bepaald gezin? Of, of heb je dingen meegemaakt in Zee je, je denk jeugd? Dat is ik veel. Misschien is het ik met ik... <laughs> ja, <laughs> geen ja, idee, ja, maar het verschil niet, willen maken. Niet, niet, of uh, zien dat je iets kunt, uh, iets kunt betekenen. Of uh, zoiets. Dat je, uh, nou ja, goed. Uh, uh, nou ja. Ja, je, je, je kan iets. En dat uh, kan je goed. En daar wil je dan ook, uh, uh, wil je dan ook uh, verder in. Je vindt het ook leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. ja. ja. ja. Goed, uh, zijn er nog meer bellers of gaan we even een plaatje draaien? Kijk even, ja. we gaan even naar Cor. Cor? Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik, uh, Wat is je probleem? Ja. Ik, ja, over uh, de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Ja, ik weet, uh, Oi, oei, iemand kijkt hier heel moeilijk <lacht> kan, je, kan je kort en bondig je, je, je, je probleem uitleggen? Lang in een uitkeringssituatie zit, dan uh, heb je na vijf jaar uh, recht op een langdurigheidstoeslag. Ja. En dat bedrag was mij toegekend voor het vierde jaar. En nou is dat opnieuw in onderzoek, terwijl ik zwart op wit heb dat er geld uh, wordt overgemaakt. Ik heb nu een brief geschreven in het Fries. Uh, dat mag ik, binnen Friesland. Aan de overheid mag je het ook in het Fries schrijven. Ja. Dat is mooi. En uh, nou is mijn vraag, uh, kan het zomaar dat eerst krijg je een formele brief uh, per 1 december is... dat was de pijldatum, 1 december. Is dit bedrag toegekend? Je belt uh, na zoveel weken en dan krijg je te horen, uh, het is opnieuw een onderzoek. Is dit een, een, een probleem dat jullie bekend voorkomt of waar je iets mee kan? Ja, langdurigheidstoeslag, dat, dat, dat ken ik wel. Ik ken alleen dit voorbeeld niet, zeg maar dat het weer opnieuw in onderzoek, uh, in onderzoek is. Ik weet inderdaad dat je, inderdaad als je in, in een periode van vijf jaar een uitkering hebt, meestal bijstandsuitkering, ja. dan, dan kun je inderdaad voor dingen zoals wasmachines, cetera, Je moet gewoon duurzame goederen aanschaffen. Ja en dan ja? krijg je langdurigheids uh, dat je weet, toeslag zeg maar, daar kun je een beroep dat op doen. Is een langdurigheidstoeslag. ja nou ja goed. Uh, sorry Corrie. ik leg het even. ja je krijgt extra geld omdat we, dus we gaan ervan uit dat het bijstandsniveau het minimum bestaansniveau is ja, en, en daarmee kun je, dan dan je, dan je dan dus niet sparen precies ja Precies. Ja. Ja. Nou, okay. ja. en dat je dan af en toe gewoon eens een grote uitgave moet doen en dan krijg je gewoon ja. wat extra voor ja en daar okay. kun je dan uh, um, langdurigheidstoeslag voor krijgen ik snap alleen niet waarom dat weer opnieuw in in onderzoek zou zou zijn. Heb je zelf enig idee waar dat? Is, zou er een aanleiding voor zijn of zo, waarom dat weer opnieuw in onderzoek is, uh, is gekomen? Of heb je werkelijk geen flauw benul? Ik belde uh, gisteren, toen was er computerstoring en vandaag belde ik en toen moest het, uh, ja, het moest uh, uit van ver komen uit de computer. En het is opnieuw in onderzoek genomen, was ik okay. te lezen. Ja, moest ik... Morgenochtend bellen met een consulent. En omdat ik uh, heb je een vaste Uf. consulent of uh, heb ik ook niet, want uh, ik ben niet uh, cliënt van de Sociale dienst. Ik uh, krijg uh, een uitkering van de UWV. Al wel uh, binnen de grenzen, binnen de norm van die langdurigheidsdoeslag. Uh, maar uh, ik heb het al vier keer uh, gekregen en uh, het is. Uh, het is voor mij niet echt een cadeautje. Want uh, ja, je schuift toch uh, veel dingen op. Weet je wat? Uh, de? Met mijn extra rekeningen die je laat die die die die openstaan. Uh, die ja, hij je... is er ook niet voor niks, hoor. En je hebt hem ook uh, ongetwijfeld, uh, je hebt hem ook ongetwijfeld nodig. Maar als ik jou was, zou ik blijven. Ik heb extra ziektekosten. Blijf. Ja. We gaan, we gaan dit afronden met een laatste advies, want we, zijn nog, we hebben nog meer ja, bellen. Ja, Albert? Als ik jou was, blijf even bellen met die gemeente, want het kan ook prima zijn dat het een automatisch gegenereerd bericht is, wat één keer in de zoveel tijd uit de computer komt rollen. Die, uh, dus bel even met... met het bedrag wat overgemaakt zou worden. Ja, ja maar ook die andere, ook die, uh, die herkeuring. Dus het kan maar uh, zo zijn dat nee, het. Ja, dat al... krijg ik beomling te horen. Okay. Dat kreeg ik over de telefoon te horen. Ik zou een persoonlijke afspraak maken en dan even de hele situatie uitleggen. zijn ja, ergere dingen. Maar uh, ja, op dit moment uh, verbaast het mij gewoon. Ja. Ja. Oké, okay. okay, dank dankjewel Kort. Uh, ja, ik hoop ja. dat je er iets meer opgeschoten bent. Um, Freek de Jongen. Ja. Dag. Hoi. Ik reed uh, van de Neuzen naar, uh, naar de Berg. Ja. En kwam in dit programma terecht. Nou. En uh, ja, dat interesseert me natuurlijk mateloos. En uh, ik heb natuurlijk veel meer theoretische vragen dan praktische vragen. Uh, en een, een van de, mijn vragen is dus... Uh, uh, hoe krijgen we de mensen weer bij het besef van een algemeen belang? Ja. Uh, kan dat alleen maar via de religie of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Nou, Albert-Jan? De religie. <laughs> Nou ja, als je het over dat wijtje hebt. Kijk, zolang je met elkaar uh, erover er eens bent dat er iets hogers is uh, waar je uh, nederigheid de verantwoording aan hebt af te leggen. Dan wordt het wat makkelijker dan wanneer, wanneer dat gewoon uh, op basis van uh, het is allemaal van ons is. Ja, en nou, waar wij wel van overtuigd zijn dat uh, mede door wat Tokviel daar zo mooi over schreef, is dat mensen vooral meedoen aan de publieke zaak omdat ze er belang bij hebben. En ja. niet, niet omdat het in ethische zin nee. uh, goed zou zijn. Nou ah, ja, goed, dat, dat, dat, dat is uh, dus natuurlijk wel mooi gesteld. Maar de vraag is of dat, dus, of dat, of dat kan. En, uh, de, hoe, en als het, als het, hoe, hoe krijgen ze dus weer terug op dat idee? Ja, nou, wij denken dat een van de manieren is... door daar uh, pamfletjes over te schrijven, maar ja. ook uh, door daar... Uh, uh, veel publiciteit uh, voor te genereren. En ja, het uh, uh, dilemma in onze conclusie is dat een moreel appel dus ook niet zal helpen. Als, nee, als de ethiek. Maar dat is dus een, dat is dus een... Station. Dat is dus een gepasseerd station. Wat... En, en, en dat betekent dus dat je vervolgens uh, iedere keer met nieuwe praktische uh, oplossingen komt, die iedere keer weer ten onder gaan aan, uh, aan de, de, de vindingrijkheid van uh, een, een, een enkel individu? Nee, dat betekent vooral dat, uh, dat politici veel meer moeten benadrukken wat het algemeen belang van politieke oplossingen is en niet wat individuen aan een persoonsgebonden budget hebben, aan een hypotheekrente aftrek hebben, aan een huursubsidie hebben, maar wat de samenleving daarin heeft. En ja. zolang de politiek maar blijft benadrukken wat ik als kiezer eraan heb, in plaats van wij als samenleving, zal iets als een algemeen belang nooit meer tot stand komen. Dus dat maar, moet er maar, vooral veranderen. Maar als je dan kijkt naar, naar Griekenland, waar uh, het toch wel duidelijk is dat men daar op de rand van de afgrond die verkeert en waartoe dan zeg maar de vakbonden en andere belangenorganisaties nog op, op, het, zeg maar, op, het, op, het, op het scherp van de snede willen demonstreren... en vasthouden wat er, wat er is, dan, dan zingt de moedje toch in de schoenen. Ja, absoluut. En het is ook al lang geleden... dat belangenorganisaties, ook in Nederland eh, trouwens... Eh, zich kwaad maakt om het algemeen belang. Die ja. maken zich vooral eh, kwaad om het belang van hun, uh, van hun contributiebetalers. En die dingen staan vaak van, haast. Uh, die 1% is, is gewoon uh, 100%. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de crisis. Ja, we zijn allemaal verantwoordelijk voor die crisis. En dan, ja. dan, dan mijn, tweede, mijn tweede punt is dan, uh, zeg maar, alle, alle regelingen voor, voor de verzorgingsstaten zou lopen. Uh, dat is allemaal gebaseerd op, uh, op statistieken. Daar, daar, daaruit worden wetten gemaakt. En ze gaan dan kapot aan de, aan de uitzonderingen. Nou, volgens mij Hoe gaan ze niet kapot aan de ja. uitzonderingen. Volgens mij gaan ze kapot aan Elke? die 99% die er ook gebruik van wil maken. Ja. Omdat er wordt uitgelegd. Dat ze, daar, uh, uh, dat ze daar individueel belang bij zouden hebben. Wij hebben in dat pamflet hebben wij een, een voorbeeld genoemd... van uh, de subsidie die op, uh, om, om, nou ja, om vrouwen te stimuleren... Om weer, aan het, uh, om weer aan het werk te gaan, onderdeel uit te maken van de arbeidsmarkt... dat opa's en oma's betaald konden krijgen voor de oppas op hun kleinkinderen. Nou Dat voorbeeld maakt precies uh, uh, duidelijk wat ons betreft... dat het dus niet gaat om die, die 1%, maar dat het juist gaat om... ...regelingen die voor iedereen... ...en dat komt helemaal voort uit het gelijkheidsdenken... ...als die uitzondering dat moet krijgen... ...dan moet iedereen dat krijgen... ...want ja. iedereen is gelijk... ...en daar, daar gaat die, uh, die verzorgingsstaat kapot aan. En dan is mijn laatste punt... ...kennen jullie de, de, de uh, Wouter Huidbrecht en zijn publieke zaak... ...kennen jullie dat streven? Ja, daar hebben jullie ook contact mee, neem ik aan dan. Uh, hebben we nog geen contact mee, oh. maar um, zij bestaan al uh, uh, wat langer. Een jaar ja. of zes, zeven meen ik al. Ja. Uh, en ja, zij zijn eigenlijk veel meer geroot in de praktische oplossing ook. En uh, ook gepassioneerd. En uh, ja, er zijn ongetwijfeld uh, daar veel overlap tussen. En uh, het is goed dat je dat nog eens noemt. Er wordt tijd voor ons uh, om daar ja. eens contact mee op te nemen. En er is nog een, een jeugdbeweging, uh, Hope XXL... Vanuit duiven zijn die bezig en die proberen ook naar oplossingen te zoeken. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat kunnen wij ook gebruiken, want die oplossingen die, die hebben we hard nodig. Nou ja, de, de, de analyses, die, daar zijn we het langzamerhand van met elkaar oh. over eens, denk ik. Ja. ja. Oké, okay, Freek. Leuk dat je belde. Oké, okay, graag gedaan. Ja, doe je de groeten aan Hella? Uh, dat zal ik zeker doen, maar hey. ik ben in bed. Hey. Okay. Ja, dag. dat geeft niet. Wij zijn hier nog wakker. Hé, hey, dank je wel dag. dag. Leuk Hoi. dat je belde. Hoi. Hoi. Hoi. Even muziek. Tot moeit. Well, to Houston. And I stopped in San Antonio. Well, I passed up the station for the bus Was trying to find me something But I wasn't sure just what Man, I ended up with pockets full of dust So I went on to Cleveland And I ended up insane Bought a borrowed suit and learned to dance. And I was spending money like the way it likes to rain. Man, I ended up with pockets full of cane. Oh, my sweet Caroline. What compels me to go, oh my sweet disposition, may you one day care I never been to Vegas, but I gambled up my life. Building new sprint boats, I raced to Superman. Trying to find me something, but I wasn't sure just what. Funny how they say that some things never change. Oh man. Sweet Carolina What, What compels me to go Like things are closing in. The sun sets just my light bulb burning now. Well, I miss, miss Kentucky, Kentucky and I miss, miss my family. family. All the sweetest winds they blow across the south. Oh, my sweet. Oh Het was niet uh, Tom Waits, dat hebt u natuurlijk wel gehoord, want die heeft een heel ander stem Dit was Ryan Adams met uh, Sweet Carolina. Ja, er uh, komen allerlei uh, vragen binnen via de mail. Uh, da da daar zijn we mee bezig, maar we gaan eerst even naar Rut. Dag Rut? Hoi Mieke. Hoi. Hello. Vertel Hi. het maar, vraag het maar. N ja. liefst, liefst niet al, al te uitgebreid. Dat, dat nee, begrijp je van... wel. Ja, ik kan zo. Ik heb één rekening van 140 over een psycholoog niet betaald. Want ik dacht, dat is gedekt. Ik heb lang mijn post niet opengemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga voor mijn fouten betalen. Dus uh, hier is het eerste vonnis. Ik betaal, dan ben ik er vanaf. Ik heb een lage huur. Maar toen bleven de vonnissen komen. En ik dacht nog steeds, over 140, hoe kan dat? En nu blijkt dat mijn automatische uh, betaling is stopgezet. Wat ik zelf nooit gedaan heb. Alleen maar één rekening geweigerd te betalen. En er zijn nu vier keer vonden, dus ik heb een laag huur, dus ik ben gaan blijven betalen en ik ben nog niet... Men heeft gewoon iedere... Ik, ja, ik ben verslagen geraakt in de meantime. En, uh, maar wacht even, ja. over wat voor betalingen ging het? Ja, dat... dat, dat een betaal, de ene betaling ging over... Het leek wel alsof ze alle, alles uit elkaar hadden geplukt. De ene was 365. Maar wat, wat, wat, wat was het... Voor betaling? Uh, allemaal ziektekosten. Of hulpverlening. Dus... hulpverlening. Ja, nee. nee. Of, of, of, eigen, of eigen bijdrage van drie jaar geleden. Of, ik weet niet. Ik heb nogmaals bij verslagen geraakt. Ik ben alleen maar blijven betalen aan al die vonnissen. En heb het ook niet meer kunnen volgen waar ze al die bedragen, aparte bedragen, van getoverd hebben. Maar waarom ze dat vier keer naar een, een niet één lange rij hebben gemaakt. En één vonnis. En extra betalen omdat ik fout ben geweest. Ja. Wat, wat bedoel je met verslagen geraakt? Nou ja, ik ben uh, de, ik, ik had het heel erg op de rij, ging al mijn rekeningen op, op, op de rij leggen, maar besefte ineens, ze hebben me automatische dus, uh, betaling stopgezet, wat ik geen opdracht toe had. Maar gezet. wacht even, betaling, automatische betaling aan wat per of maand, aan wie? Per maand, aan de verzekering. Aan de verzekering, aan de okay. zorgverzekering. Ja, aan de zorgverzekering. Ja, ik, dus dan, dan ga ik achterlopen wat ik nooit wist. Mm -hmm. heb je, hoe lang heb, ja. je, heb je heel lang je post niet opengemaakt? Nou, ik denk vijf maanden of zo. Vijf maanden. En je hebt uh, die automatische betalingen die kunnen ook worden stopgezet op het moment dat er geen geld op je rekening uh, staat. Ja, maar dat was allemaal. Ja, nou ja, dat was allemaal volgens mij niet zo. Dit heeft dit duurt al een jaar. Ik ben in juli 2010 gaan betalen aan deze zaak. Oké, okay. en heb je uh, hoe, hoe uh, heb je, heb je werk of heb je een uitkering? Of? Nee, ik zit in de bijstand en okay. dan raakt men op een gegeven moment. Uh, wat ik zou doen als ik jou was, dan zou ik met, met al mijn, met mijn hele bosje rekeningen... zou ik naar mijn bijstandsconsulent gaan. En daar alles op tafel gooien en, en vragen van... Ja, hoe, kom ik hier, hoe kom ik hier vanaf? Kunnen jullie mij daarbij bij helpen bij het treffen van een regeling? Er zijn vaak heel veel gemeenten die hebben afspraken met zorgverzekeraars... over, uh, uh, nou ja, over en ja, schulden, et cetera, bij, uh, bij die instanties. Zelfs met, uh, met uh, justitieel kasselbureaus, et cetera. En op het moment dat je daar um, nou ja, hulp vraagt bij iets waar je zelf uh, uh, blijkbaar nou ja, toch heel moeilijk uitkomt, um, dan kon je wel eens uh, uh, verrast staan over hoe, nou ja, hoe, hoe ze je inderdaad kunnen, kunnen helpen. Misschien heb je zoiets van: Ik wil daar uh, zo ver mogelijk vandaan blijven, maar. Ja, mag ik één ding zeggen? Dat yeah. had ik. En dat vind ik dit antwoord ook juist liever niet weer naar mijn bijstand. Nee, ik snap direct. ik heel goed. Maar het is ja. maar een antwoord. Ik ben een jaar lang... Ik dacht, nou, kom maar op met je rekening. Ik heb een lage huur. Ik, bestaal, ik betaal uh, mijn straf. En ik, uh, mijn vraag is meer waarom kunnen... Ook onder andere, waarom kunnen in Casso's vier keer over één, één cliënt uh, allemaal vonden ze blijven vellen? Maar ja, dat ja. is een onbehoorlijk bestuur. Maar dat... dat, dat uh... Maar ja, en dat is nou net een grap. Daar gaat dus weer het bestuur niet over. Want dat is een, een private oh. onderneming. Zo in incasso een oh, okay. uh, incassobureau. Oh. Nee, oké. Okay. En uh, ja. maar wat ik zou doen is inderdaad uh, ja, toch proberen... Ja. om ergens bij een, nou ja, een officiële instantie ja. Ja, hulp, te, hulp te zoeken. Of in ieder geval ja bijstand te zoeken. Het is niet dat je echt een... een nou ja, ja, dat je hulp nodig hebt. Heb maar al, een beetje ondersteuning is niet vier, gek. 500, nee, ik heb al heel veel... Ik heb ze al bijna allemaal betaald. Daar niet van. Maar ik dacht, kan ik een klacht indienen? Of, of ja, Nou, okay. ja, dat ja. hangt helemaal van het, van het bureau. Of maar dat je die enveloppen hebt opengemaakt... dat is echt de allerbeste stap die je ooit hebt kunnen zetten. En hou dat vol. Ja, en ik ben gaan betalen. Ja, maar hartstikke dat goed. al een jaar. Ja, hartstikke goed. Oké. Okay. Maar je hebt het gevoel dat je eigenlijk... voor je goede gedrag niet echt beloond wordt. Nou, als iemand mijn automatische betaling kost opzet... en dan kan gaan zeggen, u bent nog veel meer schulden dan u ooit wist. Ik heb geen opdracht gegeven om automatisch hmm. per maand... wat ik aan mijn verzekering betaalde. Ik heb maar één keer 140 niet betaald. Ja. En nu heb ik al duizenden betaald. Ja, ongelooflijk. Nou, ja. Oké, dank je wel, Ruud. Ja, dankje. Ja, ik je. ja het, <laughs> sterkte. Is, uh, het sterkte ermee. Het is. Uh, ja, volgens mij kunnen jullie eindeloos doorgaan. Er zijn zo ontzettend veel mensen die, die op een of andere manier be bekneld raken in, uh, in, in, in. Ja, in de bureaucratie. Bureaucratie, ja. ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en dat is ook bureaucratie van private partijen. En dit. incassobureaus zijn gewoon private partijen die worden ingeschakeld door opdrachtgevers die. Uh, die nog iets te verrekenen hebben met hun, uh, met hun klanten. Ja. En in dit geval die kunnen heel agressief zijn. Ja. En daar raken mensen van, uh, van in paniek. Ja, nou, en dat is wel interessant. Hè? Wat, wat Ilke nu ook zegt. Dat, dat wij ook heel vaak horen: ja, die stomme overheid en, en oh, de bureaucratie. Mm -hmm. Uh, het laatste wat wij doen, is, uh, zouden willen doen, is, uh, is overheid bashen. Nogmaals, het zijn vaak ongewenste effecten. Wat we wel zien, uh, bijvoorbeeld met uh, Mike, die wil ons boekje beschrijven, dat hij problemen heeft met uh, telefoonaanbieders. Of in dit geval met incassobureaus. Dus er zijn inderdaad ook heel veel private partijen uh, waar mensen klem in zitten. Um, en, en die zijn soms nog wel uh, uh, lastiger om door te komen dan uh, overheidsbureaucratieën. Oh. zeg maar. Um, Marian, heb ik aan de lijn. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja. Hoe is uw situatie, uh, of jouw situatie en wat is uw vraag? Nou, ik heb uh, voor een gemeente gewerkt als zelfstandig professional uh -huh. de afgelopen drie jaar. En daar hebben we de ruimte kunnen creëren om uh, professionals weer uh, aan het werk te kunnen laten gaan. Dus wij zijn afgestapt van het inkopen van producten bij instituties. Maar wij hebben de professionals zelf laten vertellen hoe zij uh, hun werk zouden willen doen. En uh, dus ook uh, hen nieuwe functies laten maken. En ja, de instituties gezegd hebben van uh, alleen de professionals die aan die functies voldoen, die willen we betalen om hun werk te doen. Mm -hmm, en um, ja, dus echt geprobeerd om af te stappen van die instituties. Um, en daarmee de professionals weer meer de ruimte op de werkvloer te geven en dus ook de, uh, meer preventief bezig te laten zijn. Mm -hmm. En wat je dan, uh, ja waar je, waar je dan vervolgens tegenaan loopt, want dit, dit, dit gaat hartstikke. Ja, dit. Uh, ja. Hoe noem je dat? Dat kraakt aan alle kanten natuurlijk, hè. Zo'n ja. omslag uh, in denken. Je maakt wat los, ja. Ja, we maken heel wat los. Ja. Dat kan, maar... Ja, je, je, je bouwt ook heel wat, want die professionals krijgen weer de ruimte... om gewoon ook met de burger aan de slag te gaan en hun, hun ding te laten doen. Dit was in, binnen de, de jeugdzorg, binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ah, kijk ook. En uh, vervolgens krijg je dus ja, dat, dat, dat het dan weer frikt en kraakt naar provincie, naar, naar, naar rijksoverheid. Ja. Dus ik had zoiets van, hebben jullie daar ervaring mee of zo? Dat je zegt van uh, hoe, hoe, de, hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Nou, ja, ik zie een, een blik van herkenning op je gezicht, Albert-Jan. Nou, bureaucratie um, is een uitdaging. En jij bent aan de buitenste ring beginnen te pellen. Uh, en, en, um, en, en achter iedere laag uh, kom je weer iets nieuws tegen. Dus ik heb, ik heb zelf ook um, uh, geprobeerd te doen uh, uh, uh, wat jij hebt gedaan. Maar um, zoals het klinkt ben je er een stuk verder in gekomen dan ik. Um, um, en kijk, je begint ergens. Of je begint bij een ministerie. Of zoals in jouw geval bij uh, de professionals in de jeugdzorg. Uh, ik heb dat ook gedaan. Eerst dacht ik, het zijn de regeltjes en daar kun je een oplossing voor verzinnen. En dan kom je erachter, nee, het gaat niet om de regeltjes... het gaat om de cultuur, het gaat om hoe die mensen met elkaar samenwerken. En dan ga je daarmee aan de slag. En dan heb je dat opgelost. En dan kijk je nog weer verder en dan denk je... nee, hoor, het ligt helemaal niet aan de cultuur. Het ligt aan die financieringssystematiek in die hele zorg. En dan ga je daaraan lopen sleutelen. En voor je het weet, trek je een hele wereld open... waar je als een soort Alice in het konijnhol... waar je nog nooit uh, uh, van geweten hebt. En je kan altijd door blijven graven... Um, het belangrijkste is ten eerste dat je dat blijft doen. Want iedere kleine stap die je zet, die, uh, die is de moeite waard. En, uh, en, en tegelijkertijd moet je denk ik tegen jezelf blijven zeggen... van de stappen die ik gezet heb, die waren de moeite waard. En, uh, um, en, en dan is het natuurlijk de vraag, wat is je ankerpunt? Uh, nou, onze ervaring is als je als ankerpunt uiteindelijk... Uh, de doelgroep, uh, de cliënt, de patiënt, uh, de jeugdzorg, de jongeren... Uh, het gezin, uh, als je dat maar als ankerpunt blijft vasthouden... dan weet je ook altijd uiteindelijk wel welke kant je uh, uh, op moet. En welke laag van de ui uh, uh, als volgende aan de beurt is. Dus blijf je focussen op die gezinnen... en op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen. En, dan, uh, en leid daaruit de volgende stap af. Ja, geweldig. Ja, heel, heel herkenbaar wat je vertelt. Uh, ja. En die stappen en zo, die, die, heel herkenbaar. Die heb ik inderdaad allemaal al doorgemaakt en zo... En... Ja, nu is de kunst om het vast te houden en, en het steeds verder te verbreden. Zeker ja. als, je, als je vasthoudt aan die jongeren waarvoor je, het, waarvoor je het doet... dan hakken ze nooit je kop eraf. Want ze kunnen jou nooit uh, uh, verwijten dat je die jongeren voorop zet. Als je dat maar nee. kunt uitleggen, dan gaat het altijd goed. Wat wij vaak doen is uh, al die lagen vanuit ministeries uh, tot aan provincie, tot aan gemeente... al die professionals in één zaal zetten... En dan het gezin in het midden. En dan met al die professionals proberen die dat op te lossen. En um, de eerste effect is voor het gezin: lost die problemen op. En de tweede vraag is naar al die professionals: hoe voorkomen we nu voortaan dat dit nog een keer gebeurt? En dan heb je alles bij elkaar: dan heb je uh, de praktijk bij elkaar, je hebt het beleid bij elkaar, je hebt het politiek bij elkaar. En. Um, het klinkt als een soort uh, roze wolk, maar het werkt uh, ontzettend goed. Dus blijf je focussen op die praktijk. en uh, Daar krijg je ook weer energie van. En dan uh, kun je nog jaren door. Ja. Oké. Okay. Dan, dan, ja, mag ik nog één vraag stellen? Ja. Want dan, dan, ben je, dan wil je doorstappen naar die preventieve kant. En waar ligt dan nog de rol van de overheid? En waar gaat het dan over in, in dat het privaat, een privaat initiatief zou moeten zijn? En, en hoe krijg je het dan... Ja, dan weer waar jullie het net ook over hadden, naar, naar die publieke sfeer. Hè? Want dan praat je bijvoorbeeld over het welzijnswerk, van het jongerenwerk. Nou, mm -hmm. dat, dat, dat wordt langs alle kanten wordt dat natuurlijk beknibbeld op dit moment en wegbezuinigd. Ja, en, en waar zit dan, als je dat privaat zou willen bekijken, waar, waar zit dan het aanknopingspunt? Ja, dat aanknopingspunt, dat moet je vooral in de praktijk volgens mij uitvinden. Uh, je, je zult merken op het moment dat je bijvoorbeeld... in ja, weet ik veel, ergens in een buurt gaat rondvragen wie daar een bijdrage zou kunnen leveren. Dat uit de meest, nou ja, uit, de meest uit de meest rare hoeken, dat er dan uh, ondersteuning en, en, uh, en hulp komt, waar je het juist niet van zou, uh, zou verwachten. Je zou verwachten dat publieke organisaties daar uh, uh, de handdoek uh, zouden op, uh, oppakken. Maar je zult merken dat daar juist uh, nou ja, hele andere buurvrouwen en bedrijven, et cetera, dat die daar. Uh, uh, best ook een bijdrage aan willen leveren en gewoon vragen. En ja. niet, uh, uh, nou ja, niet denken van, oh, dat zouden ze toch wel Wat niet voor willen. Wat bedrijf bedrijf dan bijvoorbeeld? Ja, weet ik veel. Vanuit, uh, toen we die dakloze opvang gingen opzetten... Mm. toen kregen we vanuit hotels aanbiedingen voor matrassen, et cetera. Uit allerlei rare oh, hoeken uh, kregen we aanbiedingen om mee te helpen. En, uh, dus gewoon ook echt uh, fysi fysieke dingen? Van alles en nog wat. Heel dat, veel mensen dat, kunnen van alles doen. Dat is financiering voor fysieke dingen en zo. Maar jullie eigen kosten, waar werden die uit gefinancierd? Want jullie moeten er ook ergens een boterham van eten. <laughs> ja, ja wij, doen, wij doen onderzoek in, in opdracht van, uh, van nou ja, meestal semi-publieke organisaties of, uh, of gemeente en rijk en provincies. En uh, dat doen we voor de, ongeveer de helft van de week. En, en de andere week uh, doen we okay. ons eigen onderzoek. Ja. U moet anders eens in, uh, naar de, hun... Ze hebben een website, hè? Ja, ja. ja. www.publiekewaarden.nl Ja, laten we het in gooien. <laughs> ja, ja. <Daar> www.publiekewaarden.nl <laughs> <laughs> Kunt u naartoe gaan? Hè? Dan, misschien kan je via die website ja. ook contact zoeken met jullie. Ik weet het niet. Ja, vasten, hoor, zeker. Ja, ja, stuur ja, stuur goed, een mailtje. Oké, okay, wacht hey, even. Succes, hè? Wat, wat heb ik nou? Ik uh, heb hier wat uh, mailtjes. Uh, even kijken, hoor. Eerst maar even muziek. Ik ga even rustig die mailtjes lezen dan ga ik er zo meteen nog een paar van behandelen. Even to Tom Waits, die had ik net al beloofd, maar die krijgt u nu. Strange, ja, eindelijk. Strange Tom Weather. Strange Weather. falling down. Strange a woman tries to try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast every time the roses died because you picked it. I'm out here. The same, it's the same, and the world is getting flatter, and the sky is falling all around. Oh, and nothing is the matter, for I never. Is best pleasure when it's down. And I never. I'm Applaus voor Tom Waits met Strange Weather. Nou, de mails die stromen hier binnen. Ik denk dat ik ze zometeen allemaal uh, uit ga printen. en ze vanavond meegeven. als een heel pakje aan, uh, aan, aan de heren hier bij mij in de studio: Albert-Jan Kruiter en Elke Blokker. Even eentje van David Pieper, die zegt: na jaren, ja, jaren nadenken over werkloosheid. Jeetje, zeg, hoe kan je nou jaren nadenken over werkloosheid? Nou, fijn. Kom ik tot de conclusie dat het goedkoper is... om mensen met een uitkering thuis te laten zitten... dan om te organiseren dat mensen een inkomen kunnen verdienen. Dat waar jongens in de huidige bedrijven aan het werk kunnen... is puur politieke stellingname. Mijn oplossing is om een leegstaand kantoor in te richten... als multifunctioneel arbeidsplatform... om mensen met een uitkering de kans te geven hun eigen inkomen te verwerven. Waar zit mijn denkfout? Hij gaat er al vanuit, David, dat er een denkfout in zit. Maar misschien is dat wel niet zo. Elke? Ja, nou, volgens mij maakt David misschien ook wel een denkfout. Want okay. hij zegt eerst dat het goedkoper is om mensen thuis te laten zitten... om vervolgens een, een, een centrum in te richten waar die mensen toch weer aan het werk okay. kunnen komen. Nou, dat is dus een de denkfout, David. Ja, ja. Maar ik, ik geloof zeg maar, dat, dat werk uh, niet alleen geld oplevert... Maar werk uh, levert ook uh, op een andere manier uh, waarde. Namelijk uh, dat je je uh, een beetje happy voelt in het leven. Dat je uh, deelneemt aan de samenleving, et cetera. Volgens mij is werk daarvoor heel belangrijk. En een van de dingen waar wij bijvoorbeeld uh, zelf mee bezig zijn... is om te proberen om ergens met mensen waarvan, we, waarvan wij als samenleving zeggen... die hebben een enorme afstand tot de arbeidsmarkt... om te kijken... Op het moment dat we toch heel erg op dat individu gaan, gaan lopen te drukken en te sturen. Om te kijken of we met die mensen misschien wel een soort van naamloze vennootschap kunnen beginnen. Om te kijken van wat, hoe zij het zouden doen als, uh, als zelfstandig ondernemer. Als aandeelhouder in hun eigen onderneming. En met dat soort, uh, uh, dat soort prikkels. Iedereen kan iets. En, en, en misschien zitten er ook wel bedrijven te wachten op de diensten van iemand die iets kan. Precies dat wat zij nodig hebben. En dat... Ik geloof er dus helemaal niet in dat het goedkoper zou zijn. Of, en ik geloof ook eigenlijk helemaal niet dat het erom gaat... of het goedkoper of, of duurder is. Het is wel belangrijk, want middelen zijn schaars. Maar tegelijkertijd denk ik dat werk veel meer te bieden heeft... dan alleen maar geld en geld besparen voor de samenleving. Ja. Ik krijg ook nog een mailtje van uh, Bos Masterbroek. Uh, die zegt, ik heb geluisterd naar uw twee gasten, zijn goed bezig... Uh, er is zoveel hulp in Nederland, zoveel instanties en zoveel adressen... zoveel mogelijkheden, zoveel regelingen, zoveel beloftes en zoveel papier. Het enige wat er bij al die instanties niet is, is zorg. En uh, Bos die zegt uit de gesprekken van de eerste twee bellers... wordt dat ook bevestigd. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft dan een kritiek omdat ik heb gevra gevraagd om het kort te houden. En hij zegt, deze mensen willen gewoon en gehoord worden en geholpen. Nou, het lijkt mij dat we dat wel voldoende gedaan hebben. Maar goed. Ja, nou, ja, het, het klopt wat hij zegt. Het klopt wel, oké. Okay. Het klopt wel, maar er is heel veel zorg in Nederland. Er is ook heel veel goede zorg. Er zijn heel veel goede professionals. Zeker in de jeugdzorg ook. Er zijn ontzettend veel goede gezinsvoogden in Nederland. Het probleem is alleen dat het helemaal uh, verdeeld is. Versplinterd is. Dus iedere zorgprofessional. doet maar een klein stukje. Mm -hmm. Sommigen kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Anderen kijken naar je schulden. Weer anderen kijken naar je woonsituatie. Weer anderen kijken naar je arbeidsongeschiktheid. En die versplintering die maakt dat het lijkt dat het niemand in dat hele systeem naar het complete plaatje kijkt. En dat klopt. Ja. En dat betekent niet dat er geen zorg is, want die is er wel degelijk. Mm -hmm. het, komt alleen, het betekent alleen dat de verbindenis tussen al die problemen die voor een deel van de mensen die net belden heel logisch zijn... ik heb geen werk, dus ik heb schulden gekregen, dus ik heb geen huis meer... dus ik kan me nergens meer inschrijven... dat die door de systeemwereld van instellingen allemaal apart behandeld worden. Terwijl dat voor die mensen gewoon samenhangt. Mm. Daardoor lijkt het alsof er geen zorg is, mm. maar hij is versplinterd. Dat mm. is een beetje, een beetje het punt. Ja, uh, misschien nog een andere mail? Uh, ja. Ja. Oké, okay, hopelijk kunnen jullie meedenken. Oh god, dat is een heel ingewikkeld dat kan verhaal. Altijd. Ja, maar dit gaat over het steeksproefsgewijs controleren of brommers verzekerd zijn. Ja. Okay. De bromfietsen, ja god, de, de bromfietsen die... Ja, wat, wat, wat de overheid wel vaker doet is natuurlijk dat ze een briefje sturen... en dan uh, zeggen van nou, wij zijn nu aan het controleren... en dat doen we steeksproefgewijs en dan ben je net niet geïnformeerd... en. Uh, dan krijg je een, een, een boete opgelegd. Alleen, ja, ja god, daar zijn we ook nog niet helemaal erg in, in thuis. Nee. In waar, dat, waar we dat nou kunnen, uh, kunnen oplossen. Ik denk dat het meer is dat de overheid... wat dat betreft misschien inderdaad uh, nou, nog eens wat vaker een briefje moet sturen... voordat ze die boete de deur uit doen. Ja, want het gaat over een boete van 316 euro. Omdat een bedoelbaar ah, niet verzekerd is. Ja. En men vindt, en dan zegt de, die, uh, hoe heet het? Uh, titia... Die zegt, men vindt namelijk dat we gewaarschuwd waren. Want 200.000 bronnenbezitters kregen brieven om ze te waarschuwen. Mm -hmm. maar, maar bijna 40% van de geadresseerden niet. Ja. Als dat het geval is, dan is dat weer tamelijk onzorgvuldig bestuur. Maar ik weet eerlijk gezegd te weinig van deze specifieke casus om daar een uitspraak over te kunnen doen. Nee, goed. Titia, we kunnen je dus eigenlijk op dit moment niet helemaal precies helpen. Misschien nog iemand anders. Dit is Sjoerd van Buren. Uh, ja, ik moet het ook even lezen. Ik heb kennis aan iemand die begon met mijn auto te stelen. en nee, Ik heb hem vervolgens in mijn huis genomen omdat hij geen uitkering had. Nu zijn we 16 jaar verder. Oké, okay. hij is in maart een maand gegijzeld. Dat is gevangenisstraf omdat is ja. zijn gerechtelijk opgelegde boetes... Ja. Uh, voor het katten van auto's niet betaald. Hij kon die niet betalen, omdat hij bij de sociale dienst... voor 12.000 euro in de schuld staat. Zo blijft er dus een schijntje over van zijn uitkering. Omdat hij in maart vast zat, moest hij zijn uitkering... die hij al had ontvangen over maart netto terugbetalen. Hij ontving per maand 100 euro... en moet nu 360 euro terugbetalen. Hij kan geen kant uit... en heeft op deze manier lang levenslang zonder enig uitzicht. Ja, ja volgens mij is dat dus helemaal niet waar. Op het ah, moment, dat, hij, ja, nee, op moment dat, uh, uh, dat die vriend van Sjoerd... Uh, yeah. Zich meldt bij we, al je, al je. bij. we hebben echt hele fantastische schuldhulpregelingen, schuldsaneringsregelingen. Yeah. Op het moment dat je je aan de, schuldsanerings, aan de afspraken van schuldsanering houdt, dan ben je binnen drie jaar van je schulden af. En dan zul je dus drie jaar echt op een houtje moeten bijten. Mm. Maar dan ben je daarna wel schuldenvrij. En op het moment dat je uh, denkt dat allemaal zelf te, kunnen, uh, te mm -hmm. kunnen regelen. Ik vind het heel goed dat je dat zelf mm -hmm. probeert. Maar misschien is het heel verstandig om inderdaad je te wenden tot de schuldhulpverlening in je gemeente. Om vervolgens nou ja, inderdaad drie jaar op een houtje te bijten. Maar drie jaar is wel zeg maar, nou ja, een tijdbestek waarop je denkt... Van, nou, er zit nog licht aan het eind van de tunnel en dan ben je dus schulden, uh, schuldenvrij. Even los van dat ik niet echt precies weet nee. of ook boetes en dat soort dingen uh, uh, kwijtgescholden worden. Daar is het CIB wel steeds koelanter in. Maar uh, daar heb je wel wat meer overtuigingskracht voor nodig dan bij de gemiddelde telefoonmaatschappij. Ja, wat we hier wel zien is wat, uh, wat een, uh, een collega van ons, waar we veel mee samenwerken, Clara Pels, uh, de entry-exit paradox noemt. Dat zie je overal in die hulpverlening in Nederland. Uh, je hebt gedragsproblemen. Je komt in het traject voor gedragsproblemen waar je weer uitgegooid wordt omdat je gedragsproblemen... Yeah. Uh, je hebt schulden, dus je komt in een schuldsanering waar je weer uitgegooid wordt omdat je schulden maakt. En dat is iets heel hardnekkigs in al die hulpverleningen, dat hoor ik hier ook een beetje terug. Mm -hmm. Je hebt problemen, je komt in een traject om daarmee geholpen te worden, waar je weer uitgegooid wordt omdat je die problemen hebt. Mm. En, dat, en, en, en daar blijven mensen inderdaad uh, in, in rond mm. En de laatste bellen, denk ik, Henk van der Veen. Ja, dat klopt. Dag. Ik moet snel raffelen. Wat zegt u? Ik kijk op de klok. U moest lang wachten? Ja. Wees blij dat u nog de kans krijgt om uw vraag te stellen. Nee, ik zei, ik, ik moet snel raffelen. Ah, het kost de tijd, ja. En we hebben nog vier minuten en ik moet ook nog een. Nou ja, hupse maar. De heer heeft mijn hart gestolen omdat ze zorgen hebben over de zorgzame samenleving. Ja. Maar mijn vraag is vrij algemeen. Ik zie al 30 jaar een proces dat heet dan privatisering, deregulering, decentralisatie, marktwerking, concurrentie, et cetera. Waar niemand eigenlijk nog een, een eindverantwoordelijkheid draagt. Dat is mijn idee wel eens. En uh, ik heb wel eens het gevoel dat wij een hele samenhangende kruimelstructuur hadden in onze samenleving, die verworden is tot een onsamenhangende kruilstructuur. En ik vraag me wel eens af, hoe herstel je dat weer, die samenleving? Nou... Hoe herstel je dat weer? Ja, en dat, um, en, en, en, en, dat, dat, we, dat weten wij ook niet. Wij, we denken wel dat een deel van de oplossing is door inderdaad wat jij nu zegt wel te benadrukken. Hé, hey, zijn we nog wel een samenleving? zijn we gewoon een leving? Hè? Kunnen we dat samen wel wegschroppen? Het woord zegt het al. Het woord zegt het al. En uh, ja, we hebben toch. En misschien is het dan ook een mooie, mooie afsluiter, als ja. ik zo vrij mag zijn. Ja, uh, het doel van ons instituut de komende vier jaar is precies de vraag die jij nu stelt. Hoe kunnen we die samenleving uh, weer samen synergetisch met de overheid uh, samen laten gaan? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen in een tijd dat de overheid moet krimpen? En, uh, en, en ja, uh, jouw vraag motiveert ons uh, nogmaals om daar uh, hard mee aan de slag te gaan. Er helemaal mogelijkheden. Is er na mij nog een vraag te Nou, ik moet het antwoordapparaat nog inspreken, hè. Ja, is er is er ook een, ja. Nou, even heel snel nog. Ja. Bestaan er mogelijkheden om de overheden, de overheid, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk, weer meer verantwoordelijkheid op hun hals te duwen? Nog meer? Nog meer? Die overheid moet zich toch juist terugtrekken, of heb ik nou verkeerd begrepen? Nee, ik, uh, ik noemde het al met deregulering en decentralisatie ja. en privatisering, et cetera. Dat het allemaal heel uh, versnipperd is. Ja. ja. Volgens mij ja. moeten we eerst verhelder op ons netvlies krijgen. Ja. wat de echte publieke problemen zijn die er uh, toe doen. Ja. Oké, okay, uh, Henk, ja, ik moet het helaas uh, afronden. Want ja, wij zitten bijna tegen twee uur aan. Maar dat, dat, dat, dat, dat maakt niet uit. Het is nee. uh, toch heel goed dat, uh, dat we het erover hebben. Ik ga uh, eens even een, uh, een vraag stellen aan uh, Gilien Plag. Want die zit hier morgen uh, op deze plek. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hallo Guilene. Uh, hockey, want je hebt morgen een hockeyster uh, in uh, de uitzending. Tophockeyster Kim Lammers. Hockey is geen profsport. En waarom eigenlijk niet? Uh, vindt zij dat jammer, je gast? En hoe verdient ze dan nu haar geld? En Guilene, ben jij als verdienstelijk amateur -hockeyer niet stiekem jaloers op je gast? Ik hoop dat je een uh, sportief en een leuk gesprek hebt. Goed, dat was het, uh, het antwoordapparaat. Ja, uh, heren, uh, dat was toch wel aardig hè, om zo die vragen van luisteraars uh, het, het is, is te horen. En het, kl ja. het klopte wel aardig met jullie ervaringen, hè? Ja, het, en het leek ook heel erg op wat we eigenlijk, uh, ja. wat wij eigenlijk dagelijks doen. Dus dat is ja. een uh, soort of homecoming. Ja, ja. ja. <laughs> Maar goed, er is een hoop, een hoop leed en een hoop, een hoop problematiek. Dat, ja. is, dat is duidelijk. Ik denk dat we in principe uren hadden kunnen vullen... met, met iedereen die gemaild heeft, getwitterd en gebeld. En ik weet ook dat lang niet iedereen aan bod is gekomen. Dat spijt mij zeer. Maar goed, ik hoop dat u daar begrip voor heeft. En dat u ook wat heeft gehad aan de antwoorden... van de vragen van, van de andere mensen. Goed, zometeen de vara met... De nacht klinkt anders... En morgen dan is hier om 12 uur dus Guilaine Plag... met een nieuwe aflevering van Casaluna en dan dus met tophockeyer Kim Lammers. Nog een hele goeie nacht, dag. Ik ben ook wel eens bang, net als jij en jij en ik en ik en CRV.